Van de boeren heb jij lak, het is om onze huid begonnen. Jij wilt de hoererijen van je moeder met ons bloed schoonwassen de doodgraven van de Duitse adel worden? Broeders, zeer geliefde broeders, ik weet niet waar jullie het over hebben. Weet je dat je handelwijze de lont in het kruid steekt? Dat onze boeren gek van woede worden als we niet op slag de grond, het goud, tot onze henden toegeven? Het goud. Met onze zegen nog erbij. Weet je niet dat ze ons in onze kastelen zullen komen belegeren? Dat het voor ons de ondergang is als we accepteren en de dood als wij weg Weet jij dat niet? Zeer geliefde broeders. Geen praatjes. Zie je er van af? Antwoord met ja of nee. Zeer geliefde broeders vergeef me, is nee. Jij bent een woordenaar. Ja broeder, net als iedereen. Een bastaard, Ja.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 Help, engelen, help mij overwinnen. Ik zal niet slaan. Ik zal mijn rechterhand afhakken als ze wilt slaan. Roze, regen van roze streelingen. Hoezeer heeft God mij lief? Ik aanvaard alles. Ik ben een bastaardhond, een scheidhuis, een verrader. Bid voor mij. Zie je ervan af? Oh, sla niet. Jullie zouden je vuil maken. Zie je ervan af? Oh, heer, verlos mij van die afschuwelijke neiging tot lachen.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 Kom allemaal maar dichterbij. Kom maar, kom maar, kom maar. <lacht> Ik heb geen knoflook gegeten. <lacht> Zo, en hoe gaat het hier? He? Is de grond goed? Ah, niet slecht. Ah, niet slecht. En de vrouwen die jullie getrouwd hebben, nog altijd uh, afschuwelijk. Beklaag je maar niet, hoor. Beklaag je maar niet. Ze beschermen jullie tegen de duivel.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 En dan zeg je tegen jezelf, wat zal er na mijn dood met mij gebeuren? Ja, een mooi graf, goed in de bloemen, het is niet alles. De ziel woont daar niet. Waar zou die naartoe gaan? Naar de hel? Of naar het paradijs?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 Ja, dus dan moet ik hem straffen. Helaas. Oh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht eens dus even. Gelukkig zijn de heiligen er nog. Elk van hen heeft honderdduizend keer de hemel verdiend, maar... Wat heeft hij eraan? Hij heeft er helemaal niks aan, want hij kan er maar één keer in gaan. Dus wat zegt O.L.H. tegen zichzelf? Hij zegt, die toegangsbiljetten die niet gebruikt worden, ja, ik wil ze niet verloren laten gaan, hè. En daarom zal ik ze verdelen onder degene die ze niet verdienen. <lacht> Als die goede Peter nou van broeder Detsel een aflaat wil kopen, dan komt hij met een van de uitnodigingskaarten van Sint Maarten mijn paradijs binnen. Ja. Nou, ja, ha, hoe vind je dat, hè? Dat is toch een buitenkantje, hè?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 Wij weten niet eens wat dat is. Ik heb er voor jullie over nagedacht. Ja, wie nog meer? Wie nog meer? Wie nog meer? Hebben we hebben al een nieuwe kandidaat. <laughs> Kijk, hier heb ik een voordelig artikel. Als je deze rol aan je pastoor aanbiedt... is die verplicht om je een doodzonde naar eigen keuze kwijt te schelden. En dit hier, dit hier, broeders, is een delicatesse van onze lieve heer. De aflaten die jullie hier zien zijn speciaal opgesteld... Voor de goede lieden die familie in het vage vuur hebben. Ja, die hebben de familie. U mevrouw, heeft u familie in het vage vuur, Dat dacht ik al. Ja, ja, ja, ja. Ja, nee, inderdaad, voor een luttel bedrag slaat heel je familie de vleugels uit en vliegt naar de hemel. Ja, ja, ja. Kostenbedrag slechts een simpel bedrag van twee daalders per overgedrachte persoon. En de overbrenging, dat kan ik u wel verzekeren, vindt onmiddellijk plaats.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 Twee. <tieden> ja, zussen fladderen boven jullie twee mooie witte vlinders. Tot spoedig ziens, bid voor ons een hartelijke groet aan alle eilanden. <grijgene> kom, mag je even een applaus? Applaus, ja hoor, applaus voor allemaal. Ja, dank u wel. Applaus, applaus, applaus. Ik, ik vind het niet erg als jullie in het begin een beetje bang zijn.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 koop af en toe een paar aflaten en hij neemt je in zijn eiwarme op vooruit, oh. koop ze rommel maar hij zal je twee daalders laten betalen voor het recht om je weer aan je ondeugden over te geven maar God zal die koop niet goedkeuren je rent naar de hel ja hoor, ja hoor, ja hoor, Doe maar. Doe maar neem hem de hoop af He? neem hem met het geloof af de moed en wat stel jij daarvoor in de plaats de liefde ja. de liefde wat weet jij van de liefde wat weet jij zelf van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 Jezus zou hem in zijn armen hebben genomen. Ik heb hem liever dan jou. Alweer een die de kus aan de melaatsen met me gaat opvoeren. Kom dichterbij, broeder. Nou, ja, daar heb je het. Als het om uw heil gaat, mag ik niet weigen. Maar doe het vlug. Jullie zijn allemaal hetzelfde. Je zou geloven dat onze lieve heer mij de melaatheid speciaal heeft gegeven... om u de gelegenheid te bieden de hemel te verdienen. Niet op de mond. Gatza. Nou, tevreden, hè? Nu veegt hij zijn mond af. Is die minder dan eerst? Zeg, vertel eens, uh, melaatse. Hoe uh, staat het leven? Het zou beter gaan als er minder gezonde mensen en meer melaatse waren. Ja, waar woon jij? Met andere melaatse in het bos. Oh, wat doen jullie zo al de hele dag?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 Verander me in een insect. Zo zei het. Katharine! Katarine. Laten we bidden. Katharine. Laten we om vergiffenis smeken voor deze arme Katarine. dode die de hel heeft gezien. En die het gevaar loopt verdoemd te worden. Katharine. Je om vergiffenis smeken? Wat heb je ons eigenlijk te vergeten? Het is aan jou om de onze te smeken. Wat mij betreft, ik weet niet wat je voor me in petto hebt en ik ken haar amper, maar als je haar verdoemt, begeer ik je hemel niet. Denk je dat tienduizend jaar in het paradijs mij de angst in haar ogen zouden kunnen doen vergeten? Ik voel alleen maar verachting voor je stompzinnige uitverkorenen die de moed hebben blij te zijn terwijl er verdoemde in de hel en arme op aarde zijn. Ik hoor tot de partij van de mensen en die zal ik niet ontrouw worden.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 Houden jullie van haar? Ze is rijk en toch houden jullie van haar. Ze is niet rijk meer. Vorig jaar zou ze de sluier aannemen... maar tijdens de hongersnood heeft ze haar geloften opgegeven... om bij ons te komen wonen. Hoe komt het dat men van haar houdt? Ze leeft als een liefdezuster. Ze ontzegt zich alles. Ze helpt iedereen. Ja, ja dat alles, dat kan ik ook. Er moet nog iets anders zijn. Niet dat ik weet...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 Jullie worden ook door de duivel beloerd. Wie zal er met jullie medelijden hebben als jullie geen medelijden met haar hebt? Wie zal de armen lief hebben als de armen elkaar niet lief hebben? Hij hey, Wie? De pastoor! Nee, nog niet. Ga hem halen, vlug. Ik zal volhouden tot hij komt. Catherine. Is hij het? Ik ben het liefste. Hij Ik dacht dat het de pastoor was. Ik wil hem priester. Ga hem halen, vlug. Ik wil niet zonder biecht sterven. Catherine, je hebt niets te vrezen. Ze zullen je geen kwaad doen. Je hebt op aarde te veel geleden. Ik zeg je dat ik ze zie. paar.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 Help uzelf en God zal.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 U luisterde naar het tweede bedrijf van De Duivel en God van Jean-Paul Sartre. En daarin hoorde u de stemmen van Evert de Jager als Guts, Hans Hoes als Heinrich, Gusta Gerritsen als Hilda, Katharine ten Brugkaten als Katharine, Dick van den Toren als Nastie, Han Reumer als Karl, Walter Krommelin als Baron Nossak, Arend-Jan Herma van Vos als Schulheim, Fred Vaassen, Luc van Nello en Alexander van Heteren als boeren, Kitty Corbois als boerenvrouw, Tjitske de Boer als oude boerin, Hilbert Dijkstra als schmied, Stan Ras als Gerlach de Melaatse, Jim Berghout als officier, Rob Fruithof als Tetzel. Voor we verder gaan met het de derde en laatste bedrijf is er nu een korte pauze.